12 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. ING te hard aangepakt door de bank staatssteun kreeg, zegt het Europees Hof van Justitie. In het katshuis wacht een zware opgave volgende week. Volgens minister De Jager en mogelijk de helft van de belastingkantoren verdwijnt. De Abvacabo reageert zometeen. Het is bewolkt met af en toe zon. In het noorden is de mist hardnekkig. En ligt de temperatuur rond 7 graden in het midden en zuiden van het land, wordt het tussen de 10 en 12 graden. Morgen opnieuw bewolkt met in het zuiden later op de dag kans op wat zon. Maar morgenavond volgt regen. Zondag en de dagen daarna wordt het iets minder zacht. Dan is er kans op nachtvorst. ING wint een rechtszaak bij het Europees Hof in Luxemburg tegen de Europese Commissie. Het Europees Hof in Luxemburg steunt ING in hun protest tegen de manier waarop Brussel de bankverzekeraar heeft aangepakt. Brussel legde ING zware eisen op in ruil voor de staatssteun die de bank kreeg in 2008 en 2009. En aangeschoven is economieredacteur André daar. Van alles over te vertellen. André, wat zat ING dwars om naar Luxemburg te stappen? Nou, ze kregen dus 10 miljard euro staatssteun van de Nederlandse staat in 2008 en 2009. Plus nam de Nederlandse staat een deel van de risico's over van een, een Amerikaanse hypotheekportefeuille. om daarmee ING te ontlasten. Maar zegt Brussel: dat mag, staatssteun geven mag. maar in ruil voor een aantal andere maatregelen. om te voorkomen dat zeg maar, zo'n bank in de toekomst weer in de problemen komt. En dus legde Brussel ING op om zich te splitsen. De bank moest gescheiden worden van de verzekeringsactiviteiten. Uh, ze moesten de Westland Utrecht uh, Hypotheekbank verkopen. En vervolgens ontstond er nog een hele discussie met Brussel en ING over het feit dat ze de staatssteun hadden gekregen. Later zijn er wat aanpassingen geweest in de voorwaarden waarop die staatssteun moest worden afgelost, mm -hmm. en een iets goedkopere aflossing, dat wil zeggen minder zware boete die de Nederlandse staat overeenkwam met ING dat werd weer door de Europese Commissie aangemerkt dat zijn nieuwe staatssteun ja. daarover ging de discussie en dat heeft ING aangekaart bij, bij Brussel want ING zegt waarom moeten wij zo zwaar worden aangepakt, opsplitsen als bank verkopen van onderdelen, eh, opnieuw weer worden aangemerkt met staatssteun eh, terwijl dat helemaal niet gebeurde bijvoorbeeld bij banken vergelijkbare banken in vergelijkbare problemen ook met staatssteun, bijvoorbeeld in Verenigd Koninkrijk en België in dezelfde periode ja. de Nederlandse bank vond dat ING gelijk had Schijnt zich dus, zeg maar, in de procedure aan de kant van ING. Uh, en het is natuurlijk het, het zeg maar tussen in dit geval dan ING en uh, de Europese Commissie. Een juridisch gevecht over wat zie je we als staatssteun en hoe ver uh, hoe eerlijk wordt je behandeld. Ja, uh, ING nu in het gelijkgesteld. Dus dat betekent uh, nou ja, dat er misschien wat van die maatregelen die zijn opgelegd door Brussel niet door hoeven gaan of zo? Ja, dat was ook de vraag natuurlijk. Want ING ging vervolgens voortvaart aan de slag met de opsplitsing van de bank en de verzekeraar. Want zeggen ze, dat moet gedaan zijn in 2013. We kunnen niet wachten tot er een uitspraak komt of we in het gelijk worden gesteld. Dus dat zouden ze moeten terugdraaien? Dus voorbij drie jaar zijn ze gewoon druk bezig geweest met de splitsing. Die is inmiddels voltooid. Ja. Uh, de, de, de, de, de, kop, de bank is al gesplitst, om zo te zeggen. En dat, is, dat valt ook niet, zomaar terug te draaien en dergelijke ja. meer. Dus uh, wat er nu gaat gebeuren ten aanzien van die bank, die splitsing is niet helemaal duidelijk. Misschien een schadevergoeding of weet ik wat. Als ze daarmee gaan. door zouden gaan, de verkoop van de Westland utrecht hypotheekbank, ja, die kunnen ze misschien uh, wat uit gaan stellen. Er is ook niemand die dat wil hebben. Uh, Brussel kan nog in beroep. Uh, ING bestudeert de uitspraak. Uh, met andere woorden reden tot juichen bij ING, maar misschien nog niet te hard. Eerst maar even afwachten. Dankjewel, André Meijnema. Een dag na de cijfers van het CPB uh, komt het kabinet vandaag samen in de wekelijkse ministerraad. Bezuinigingen kunnen oplopen, we hebben het gisteren allemaal gehoord en gelezen en gezien, tot 16 miljard euro was. Nederland wil voldoen aan de Europese regels. Een zware opgave, zo realiseert zich ook de minister van Financiën, Jan Kees de Jager.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 Uh, dus uh, ik wil verder ook uh, niet inhoudelijk erop ingaan. Zit u straks zelf eigenlijk bij die katshuisonderhandelingen er constant bij... Ja, Als het om cijfers gaat, dan zit ik erbij. Er gaan natuurlijk ook allerlei andere onderwerpen worden besproken. Dus ik zit er niet altijd bij. En er is ook een financiële tafel en die zal ik leiden. En ik ben dan ook de linking pin tussen de financiële tafel en de hoofdtafel. Maar een deel van de politieke onderhandelingen, daar bent u niet bij. Is dat niet lastig? Nee, want ik ben minister van Financiën. En als zodanig ook echt de rekenmeester van het kabinet... als het over andere onderwerpen gaat, dan hoef ik er ook niet bij te zitten. Dat is echt aan de fracties, aan de politieke leiders en de fractievoorzitters... om te spreken... Maar als het toch om het geld gaat, om de cijfers gaat, ja, dan moet ik natuurlijk erbij zijn. Nu wordt er gesproken over onderhandelingen die drie weken gaan duren. Na lang verwacht u wit er ook? Daar geef ik geen indicatie op, want dat vind ik heel moeilijk aan te geven. Um, het, kan, uh, het, zijn, het kunnen stevige gesprekken zijn. Dus ik durf daar niet een bepaalde tijdspanne op aan te geven. Het kan best even duren. Het kan zeker even duren, ja. Rijer Zwaan sprak voordat de ministerraad begon met minister De Jager. Maandag, dan beginnen de onderhandelingen.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 Dit is het NOS -journaal, Het Dooralt Meegens. Het ministerie van Financiën denkt erover om bijna de helft van de 40 belastingkantoren in het land te sluiten. De Belastingdienst moet 400 miljoen euro bezuinigen. En sluiting van de helft van die kantoren zou veel geld besparen. Marco Ouwehand is van de Advocabo MVV. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel mensen werken er uh, eigenlijk op al die kantoren samen? Het loopt tegen de 30.000 in totaal. En dat betekent dat 15.000 mensen uh, moeten gaan verhuizen of zo? Dat zou kunnen, maar op dit moment weten wij niet meer dan wat we ongeveer in het persbericht lezen. Dus het de helft van het aantal kantoren is niet per se direct het helft van de, van de medewerkers, maar dat zou het ongeveer kunnen behelzen, ja. Hm. ja. Nou, nou is het de afgelopen jaren met, met internet eh, zo dat mensen niet meer vaak op een belastingkantoor komen. Wat, wat doen die mensen daar nu nog? Nou, er vindt natuurlijk heel veel back-office werk plaats. Er moeten gewoon een aangifte worden gecontroleerd. Er moet nog vooral wat gebeuren. En heel veel administratief werk. Um, wat er daarnaast aan klantencontact toch is, er concentreert zich. U heeft gelijk, uh, heel veel voor, de, voor de meeste burgers uh, gaat het via internet of uh, op elektronische wijze. Ja. Maar voor heel veel uh, groepen, vaak de wat zwakkere groepen in de samenleving... vindt er nog allerlei vormen van dienstverlening plaats. Bij aangifte en allerlei zaken. En die mensen kunnen niet zomaar eventjes 50, 60, 70 kilometer verderop. Ja. Dus in die zin is er nog veel contact. En daarnaast is er ook heel veel contact met regionale bedrijven. Zeker als uh, uh, met medewerkers uit het buitenland bijvoorbeeld... Uh, de, de zaken moeten organiseren, ja. dan doen ze dat met het regionale belastingkantoor. Nou zijn er plannen om dus de helft van die belastingkantoren uh, te sluiten. Kwam er voor u onverwacht dat bericht? Nou wij hadden het onlangs uit de wandelgangen gehoord. We hebben onlangs onze kaderleden ook over uh, en de leden ook over geïnformeerd. Maar uh, formeel hebben we het nog niet uh, te horen gekregen van de werkgever... en de medewerkers ook niet. Die, hm. die, het is geen grote verrassing. Er, we zagen wel een concentratiebeweging... Maar uh, dat het zo groot zou zijn en dat de zulke rigoureuze plannen op de, op de tekentafel lagen, dat was ons niet bekend. En in die zin vind ik dat een schandalige zaak dat medewerkers dat uit de pers moeten horen en uh, niet normaal gesproken van hun leidinggevenden te horen hebben gekregen dat dit de plannen zijn. En dat daar in eerste instantie ook eens eventjes met de bond over gepraat wordt om te kijken van hoe we dat op een goede en sociale manier moeten kunnen doen. Als ik u zo hoor dan legt u zich daar uh, niet zo 1, 2, 3 bij neer. Meneer Ouwehand van de APVACABO, ik uh, dank u wel voor de, voor de uitleg. Goedemiddag. Okay, graag gedaan. Dag. Dag. Automobilisten rond Utrecht moeten dit weekend rekening houden met vertraging. De A27 wordt s'nachts deels afgesloten vanwege het plaatsen van een megaviaduct. Geen gewoon viaduct, nee een megaviaduct. Vanochtend wordt het naar zijn plek gereden. Vlaggever Colette van Nune die, eh, is ter plaatse. Vertel eens Colette, een megaviaduct. Hoe ziet dat eruit? Groot, ja. ja. Het is eigenlijk, het is een lang viaduct, maar dat is niet het allerbijzonderste eraan. Het is lang en heel erg licht. Uh, het zit als volgt. Het, is, het gaat om de, de spoor tussen Utrecht en Den Bosch en dan de A27. Daar moet het overheen. Nu is er één brug voor spoor en weg. ProRail ligt daar een brug naast, en, uh, zodat uh, de weg op die andere uh, viaduct weg kan en dat helemaal spoor kan worden. Hè? Dus het spoor uh, tussen Utrecht en de bos wordt daardoor breder. Ja. Uh, Charco Tigelaar is van uh, ProRail. Ja, we, we staan die brug te kijken nu. Kan ik ook zien dat die bijzonder is? Ja, je kunt het zien dat de brug bijzonder is, omdat het eigenlijk een oude spoorbrug lijkt. En dat maakt het natuurlijk een beetje gek, want dat doen we tegenwoordig niet meer. Een echte vakwerkbrug maken, meestal zijn ze van beton en dat blijft 100 jaar goed en staal moet je wat extra voor doen om het 100 jaar goed te houden. En de brug is qua vorm ook wel bijzonder, dus enerzijds omdat het een spoorbrug lijkt, terwijl het verkeer overheen gaat, maar anderzijds omdat de, alle diagonalen die in die brug zitten dezelfde kant op wijzen. En dat heeft de architect bedacht, dat geeft een speelseffect als je er onderdoor rijdt. Dat, dat, dat gaat met licht spelen en met, met, met de doorzicht en dat, dat is dus heel leuk om te zien. En hij kon, kon doen wat hij wilde, want die brug is dus heel licht. Dat is het bijzondere. De techniek die daarvoor is gebruikt, die komt uit de lucht- en ruimtevaart. Nou, we zullen daar later nog wel eens wat meer over vertellen. Maar iedereen die over die A27 rijdt dit weekend, die kan hem zien. Uh, maar ga vooral niet te hard remmen, want dat levert maar weer files op. Ja, en bovendien is de weg voor een deel afgesloten. Hè? Zaterdagnacht of zo, collega ja, s'nachts is die afgesloten. Wanneer is de weg precies afgesloten? Uh, vannacht, uh, vrijdag, zaterdag, nacht, is de weg richting uh, uh, Amersfoort en uh, Almere dicht. Ja, dus de, de ene helft is dan dicht. Dan wordt de brug uh, voor de helft ingereden. tot. En dan de... gaat die morgenochtend gaat die weer open, Dan ja, gaat die morgenochtend weer open. Dus zaterdag kun je gewoon uh, de weer de lang. de volgende dag gaat hij de andere kant op. Ze ook weer s'nachts dicht en is die ook de volgende ja, ochtend weer ja, open. Klopt, klopt. Ik houd het even kort. Sorry, dank u wel. En dank je wel, Colette van Duren bij de A27 in Utrecht. Europese banken hebben gisteren 777 miljard euro ondergebracht bij de Europese Centrale Bank. Dat is een recordbedrag. Banken kunnen tegen een geringe vergoeding van een kwart procent overtollig kasgeld tijdelijk bij de ECB stallen. Banken doen dat in toenemende mate, omdat ze elkaar niet helemaal meer vertrouwen. Het recordbedrag van gisteren komt mede door de lening van 530 miljard euro die de ECB woensdag aan 800 Europese banken gaf. Banken hebben nog niet zo gauw een bestemming voor dat geleende geld en parkeren dat dus tijdelijk bij de Centrale Bank. Het amputeren van één of beide borsten bij vrouwen met borstkanker is vaak onnodig. Op lange termijn geeft een borstsparende operatie net zoveel kans op overleven. Blijkt uit onderzoek onder leiding van het Nederlands Kankerinstituut... Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Het NKI-AVL. Hoogleraar Bartelink van dat instituut. Wat wij gedaan hebben is bij een grote groep patiënten... met tumoren tussen 0 en 7, 5 centimeter aangeboden... om of te amputeren of borstparen te behandelen... Um, uh, dat blijkt als gewoon een heel grote groep patiënten te zijn. En we hebben daar laten zien dat de resultaten qua overlevingskansen echt gelijk zijn. 22 jaar heeft het onderzoek geduurd. En in die periode zijn duizenden vrouwen met borstkanker gevolgd. Sport. In die half is het schaatscircus neergestreken. De wereldbekerwedstrijden worden daar gehouden. In de B-groep wordt er al geschaatst. Sebastian Timmerman, uh, wat staat er op het spel? Uh, wereldbekerpunten natuurlijk. In deze voorlaatste wedstrijd van de, van de wereldbeker volgende week. De finales in uh, Berlijn. Maar de klassementen zijn dermate spannend... dat ik niet denk dat er een, uh, op een afstand een klassement beslist gaat worden... al dit weekend in Ereveen. Dus wat betreft uh, de Nederlandse rijders... is het interessanter om te kijken naar de kwalificatieregels... voor de WK-afstanden. Dat is het slottoernooi van het schaatsseizoen over drie weken... hier. In en op alle afstanden, de meeste afstanden, komt er vandaag één plek vrij. Voor die weken afstanden wordt één plek beslist. Behalve de vijf kilometer bij de vrouwen. Dat uh, is dan ook gelijk de belangrijkste afstand van deze eerste dag. Want u wordt vandaag verreden. Daarop gaan alle plekken beslist worden. Belangrijke dag dus voor Jorien Voorhuis, Carlijn achter en Anouk van der Weijden. Zij rijden straks in de B-groep. En later vandaag voor Marije Joling en Diane Valkenburg. Zij rijden in de A-groep. Vijf namen genoemd. Twee moeten er afvallen, want er mogen maar drie naar de weken afstanden... Dus die 5 kilometer voor de vrouwen, dat is de interessantste afstand op deze vrijdag. Sebastian Tilleman, dankjewel. Nu verkeersinformatie bij de ANWB René Passet. Nog steeds een file op de A4 Den haag Amsterdam bij Dorp 3 kilometer. Dan moeten mensen duidelijk wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. De afsluiting van de linkerrijstrook is wat verder naar voren geplaatst. De N15 vanaf de maasvlakte naar Rosenburg is dicht na een ongeluk. Tussen de AFRIT Brielen en Rosenburg. En het treinverkeer is ontregeld op twee plaatsen. Tussen Maastricht en Beek-Elslo. Daar rijden geen treinen door in aanrijding. Dat geldt ook voor het stuk tussen Roermond en Weert. Maar daar hebben ze inmiddels bussen gevonden. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. De hoofdpunten nog een keer. ING is door de Europese Commissie te hard aangepakt... toen de bank in 2009 staatssteun kreeg, zegt het Europees Hof van Justitie. Maandag beginnen de onderhandelingen over bezuinigingen. Het wordt een zware opgave, zegt minister De Jager en mogelijk de helft van de 40 belastingkantoren verdwijnt. Dat komt omdat financiën 400 miljoen euro moet bezuinigen. 14 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1, de NCV, met lunch. U luistert nu naar een grote onderhoudsbeurt van een Lexus CT200h.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 En CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ergenissen over reclame op radio en tv zijn van alle dag. Het wordt allemaal nog erger, mensen. De guerrilla marketing slaat toe. In het mediaforum twee Janne, Tromp van de Volkskrant en Heemskerk van Playboy. En het gaat onder meer over Pauw en Witteman. Die hadden van de week een aanvaringje met PvdA-politica al Albayrak. De vragen over haar vrouw zijn en haar Turkse afkomst, die vielen niet in goede aarde. Gisteravond schoof die andere vrouwelijke kandidaat-fractievoorzitter aan. Lutz Jacobi. En Jeroen Pauw kon het niet laten. Mogen we het daarover hebben dat u vrouw bent? Of zegt ik mag het er helemaal over hebben. Ja, ja vindt u het belangrijk dat een vrouw partijleider wordt? voor heel veel kiezers die zeggen alles tegen mij van ja, ik heb op jou gestemd, want ik stem altijd op een vrouw. Dus het doet de her en der toch toe. Dat, het weegt volgens mij. En wie wordt de nieuwscanner van deze week? De te kloppen score is nog altijd 136. En de laatste kandidaat komt uit Amersfoort en heet Bertil Brandsen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. What a show we have for you tonight. Het productiebedrijf Achter de Muppets ontwikkelt een nieuwe show voor de BBC. De werktitel is No Strings Attached. In het programma interviewen poppen beroemdheden. Wanneer het programma op BBC One te zien zal zijn is nog niet duidelijk. De poppen worden nog gemaakt. Het productiebedrijf is ook bezig met een nieuwe Muppets serie. Dat doen ze voor de Amerikaanse zender NBC. Voor wie zich ergert aan reclame op radio en tv is er nu het boek van Cor Hospers. Het heet De Guerilla Marketing Revolutie. En het komt vandaag uit. Hospus beschrijft hoe de guerrilla Marketing de traditionele reclames gaat vervangen. En Cor Hospus is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, joh. Wat is het precies guerrilla Marketing? guerrilla Marketing zou je heel kort kunnen omschrijven als een uh, onorthodoxe reclameactie... die vooral uh, sympathiek moet zijn en relevant. En dat, dat wordt er tegenwoordig overal opduikt. Maar daar gaat het eigenlijk wel een beetje om. Want ja, ik, er waren net drie spotjes op de radio. Ik weet niet of je nog hebt gehoord waar die over ging. Ik denk, zijn ze blijven hangen bij Ja, ik was heel druk met de voorbereidingen, ja. zoals je... Ik, begrijp, ik zit dan niet naar de reclame te luisteren. Nee, want dat doen de meeste mensen dus. Die zijn bezig met andere dingen. Die zitten er helemaal niet naar te luisteren. Dat nou, en, en en kost toch allemaal geld, die spotjes op de radio. Ja, We hebben het gewoon niet gehoord. Ja. Kijk, en, en en waar het op ging weten we helemaal niet. En daar gaat het juist bij Korea marketing om. Dat je heel erg duidelijk maakt van wie je bent en wat je doet en wat je voor mensen kunt betekenen. En dat probeer je op een hele onderscheidende en niet een ergere manier zoals je in je eerste introductie zei. maar vooral op een leukere manier om mensen te verduidelijken. Geef eens een goed voorbeeld hoor. Nou, we kennen allemaal natuurlijk de Bavaria Babes, denk ik. Daar hoef ik uh, niet zoveel meer over te zeggen. Dat, dat waren een, de, die meisjes in, in Bavaria-jurken die uh, op dat uh, WK voetbal rondliepen. En het WK had een andere biersponsor. En ja. dat werd een enorm relletje daar. Dat, dat werd, werd een dat heel interessant relletje voor het biermerk. Een biermerk, ga eens, uh, google eens, uh, het woord Bavaria Babes. Kom je op 11 miljoen hits, dus kan je nagaan hoeveel mensen daarover hebben gesproken. Dus het is een actie met impact geweest die volgens mij veel meer heeft gewerkt dan een sportje. Ja, en, en, hoe, en wat voor rol spelen de sociale media daar, uh, daarbij? Want uh, dat is natuurlijk ook een manier om, om nog ja. meer uh, rumoer te veroorzaken. Ja, kijk, ik heb een aantal jaren geleden vaker uh, een boek geschreven over grilljaarmarketing en dat was in de tijd dat uh, eigenlijk nog helemaal niet van Twitter hadden gehoord. Mensen die eerste tweets moesten nog geboren worden. Kijk, en dat heeft eigenlijk die hele uh, grilljaarmarketing nog meer op zijn kop gezet. Nee, als ik vroeger voor een bedrijf een, een leuke uh, leuke bedacht, zei de directeur, ja, tegen mijn kort is allemaal leuk en aardig, maar de pers heeft er niet over geschreven. En daar was je echt wel een beetje afhankelijk van. Nou, als je het in de krant stond of op de radio of op de televisie, ja, dan, dan viel het niet op. Maar nu heb de mensen zelf die via social media over een actie gaan uh, gaan gaan praten. Dus eigenlijk heb je de dus journalist niet meer nodig. Sterker nog, ik denk dat als mensen zelf over een actie gaan praten, dan heeft het veel meer impact voor je merk dan dat andere ja. mensen het gevoel hebben. Is het ook wel eens helemaal misgegaan met die guerrilla marketing Nou, het gaat, het gaat heel vaak mis. En, uh, en daarom is dat boek ook waarschijnlijk heel veel voor mensen hopelijk een, een, een prima hulpmiddel. Want waar het vaak fout gaat, is dat mensen eigenlijk helemaal niet weten wie ze zijn. Dat, pardon, dat merken helemaal niet weten wie ze zijn. En bezoek ik een beetje mee te zeggen. Bedrijven weten niet wat hun ste is. Dus ik denk, wat bedoel je daarmee weer mee? Nou, uh, we weten allemaal dat de Rabobank staat voor de coöperatiefste. En dat de, de ASN staat voor de duurzaamste bank. Mm -hmm. Maar waar staat die ING ervoor voor? En de ABN AMRO? Ik weet het niet. En denk ik, dat weten we ze zelf ook niet. Want kijk maar eens naar de manier van communiceren. Ze doen wel wat. Dan zijn ze zo, dan zijn ze zo, dan zijn ze zo. Dus laat staan dat mensen weten wie je bent en op een actie van je blijft houden. Dus dit is ook de eerste tip in jouw boek. Uh, kijk eerst eens naar jezelf en, en bedenk wie je nou eigenlijk bent en wat wil ja. je daarvan naar buiten ja. brengen. Wie, wie is je, wat is je DNA? Wie ben je als merk? En want als je niet weet wie je bent, ja, dan kun je ook niet praten over wie je bent. Dan wordt het nooit duidelijk. Dat geldt niet alleen voor grillmarketing, maar dat geldt voor elke vorm van communicatie. Dat staat allemaal in jouw boek: De Grillo Marketing Revolutie. Coros beschreven, dankjewel voor de uitleg. Vanavond zit de tycoon John de Mol in de college Tour van Twan Huis. Het programma is gisteren al opgenomen. De Mol doet een paar opmerkelijke uitspraken... over de toekomst van zijn laatste aanwinst, dat is SBS6. Hij sprak vol over Matthijs van Nieuwkerk... maar voegde er wel aan toe dat hij nooit op zijn nieuwe zender te zien zal zijn. En ook zijn zus Linda zal volgens de Mol gewoon blijven zitten waar ze zit. Verder sprak hij over een dansmarathon die op SBS 6 zal worden uitgezonden... geïnspireerd door de film They Shoot Horses Don't They uit de jaren 60. De danskoppels moeten dan 60 tot 80 uur met elkaar uh, strijden, dus dansen... tot er maar één stel overblijft. We sturen een 21-jarige indiaan. Naar het Songfestival Engeland gooit het over een heel andere boeg. Tell me when will you be mine? Tell me wonder, wonder, wonder. Ja, Jan Tromp wist dit, die zit zo meteen in het media hem, heeft zijn danspak al ja, aangetrokken. Ja. Uh, ja, Engelbert Humperdinck natuurlijk. Hè. De 75-jarige zanger gaat Engeland op 26 mei vertegenwoordigen in Baku. Humperdinck, die eigenlijk Arnold Dorsey heet... heeft ruim 150 miljoen platen verkocht. Waaronder dit Quando Quando, maar zijn grootste hit is misschien wel Release Me. Welk liedje die zal zingen is nog niet bekend... maar het wordt medegeschreven door de man die verantwoordelijk is... voor de teksten van Adele, James Blunt en Lana Del Rey. Wie nog geen eigen glossie heeft, die hoort er natuurlijk niet bij. Zelfs als je al bijna 400 jaar dood bent. De twijfelachtige eer is deze keer aan de veelbesproken VOC-strijder... Jan Pieterszoon Koen, waarvan de eenmalige glossie Koen zal verschijnen. Aan de telefoon is Ad Gerink, directeur van het Westfries Museum. Waarom is die Jan Pieter Koen zo omstreden ook alweer? Ja, uh, hij is omstreden omdat hij uh, de monopolies op uh, specerijen... waar de VOC op uit was, uh, uh, met geweld... Heeft uh, afgedwongen. Ja, pas nog een rel over dat beeld van hem. Klopt. Uh, maar, maar toch een eigen glossie. Uh, jullie vonden dat geen beletsel. Nee, um, er is een enorme discussie geweest rond het uh, standbeeld. Moest het uh, blijven staan? Moest het weg? Nou, uiteindelijk is besloten dat het standbeeld uh, kon, uh, kon blijven staan... maar dat de informatievoorziening over Jan Pieters van Koen verbeterd moest worden. Nou, en die glossie, die past uh, in, uh, in dat uh, streven. Uh, wij hebben als museum die handschoen opgepakt. Want wij vinden dat uh, die discussie rond Jan Pieters van Koen nogal uh, zwart-wit is. Maar staat er dan in die glossie dat het allemaal niet zo erg is wat hij daar heeft gedaan? Nee, nee. En die glossie uh, laten we juist zien... dat je zo'n historische persoon... van ongelooflijk veel verschillende invalshoeken... kunt benaderen. Je kunt uh, zeg maar hem benaderen vanuit de morele discussie. Van uh, had dat uh, toen mogen gebeuren of niet. Maar er hangt veel meer... aan zo'n historische persoon vast. Om even een voorbeeld te noemen. Hij komt voor in de traditie... van het Wajangspel op, uh, op Indonesië. Hij heeft ook nog een privéleven gehad. Hij heeft een ongelooflijk ongelukkig huwelijk uh, gehad. Er zijn... En uh, hedendaags beeldende kunstenaars die iets met Jan Pieterszoon Koen doen. Nou, al die verschillende aspecten die komen in de glossie uh, naar voren. Het is onderdeel ook van de tentoonstelling die in jullie museum is te zien. En Maarten van Rossum gaat er ook aan meewerken. Wat, wat is zijn rol? Uh, Maarten van Rossum is rechter van dienst... in een rechtszaak die tegen Jan Pieterszoon Koen uh, gevoerd gaat worden. En uh, de aanklacht luidt... Jan Pieterszoon Koen is niet standbeeldwaardig. En de bezoeker van de tentoonstelling... Uh, is jurylid en wordt gevraagd om uh, kennis te nemen van uh, de getuigen as en ad -charge, dus pro en contra de, uh -huh. de aanklacht, en om ook uh, kennis te nemen van alle bewijsstukken die wij hebben verzameld. Kijk aan. Um, nou, hartstikke mooi van Rossen Weet natuurlijk wat het is om een glossie te hebben, hè, want die heeft er zelf ook in. Ja, precies. Oh. Uh, vanaf 14 april, geloof ik, hè, ligt hij in de winkel. Ja. Klopt. En uh, vanaf 14 april is ook uh, de tentoonstelling Koen uh, in het Westfries Museum te zien. Ad Gerink is de directeur van het museum. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Een Kamermeerderheid wil een verbod op de verkoop van hash. En daarmee lijkt een eind te komen aan het gedogen van softdrugs. Een van de bekendste typetjes van Van Koot en de Bie wist ook wel raad met hash. Luistert u mee naar Koos Koets. En daar wou ik trouwens nog even iets over kwijt... namens de vereniging van de blowende oudere jongeren in Nederland... dat er de afgelopen week weer ongelooflijk is uh, gescoord door de recherche. Ze hebben zondag JL 45.000 kilo hash gevonden in een loods in Leusden. En van de week nog een keer iets van uh, 3.000 kilo cocaïne. De grootste vangst uit de geschiedenis der snuivende mensheid. Maar even daarover, dan wordt er altijd gezegd op het journaal... ja, het wordt vernietigd, het wordt verbrand. Nou zou die partij hash, die zou de afgelopen week in de vuilverbranding Rijnmond zijn verbrand. Nou, ik was in de Rijnmond, vanwege hele vervelende familieomstandigheden, maar ik heb dus niks geroken. Ik bedoel, in een huis één joint ruik je al. Ik had 45.000 kilo hash, had ik dus moeten ruiken in de Rijnmond. Dus volgens mij, dat is heel gevaarlijk, wordt het helemaal niet verbrand. Hm. Mm. O, oh, hé, hey, hoe? Oh. Mozes krijg ik even een weef, Ta-ta, ta Die akkerbouwers, die mogen geen graan meer verbouwen. Hoor. Binnen de AIG en ik dus die moeten naar andere gewassen gaan zoeken. Ik weet ineens welk gewassen moeten gaan verbouwen, hij. Drie raden. Koos Koets, gespeeld door Kees van Kooten en zijn vaste compaan... was natuurlijk Robbie Kerkhoff. Die werd dan weer door Wim de Bie gespeeld. En naar verluid heeft Kees van Koten Koos Koets gebaseerd op zanger Armand. Lunch met Jurgen van den Berg. Met het Media Forum. ik heb er al eentje onthuld. Hè. Dat is de ene Jan, Jan Tromp, hij uh, werkt bij de Volkskrant, is hier. Hartelijk welkom, Jan. En de Dank. andere Jan is Jan Heemskerk, de hoofdredacteur van Playboy. Jan, even met jou beginnen, Heemskerk. Uh, ja, een een lesbo-playboy komt, <laughs> ja, daar ja, Hebben jar. We hebben gisteren over bericht. Uh, ja, uh, een heel lang verhaal, heel kort. Twee uh, dames die zaten naar een RTL-programma... over de meest legendarische Playboy-reportages uh, uh, te kijken. We werden daar niet weinig opgewonden van en vroegen zich af... Waarom er eigenlijk nooit lesbo vrouwen, of er lesbo vrouwen en zo niet, waarom niet in Playboy en hebben mij gebeld en van het een kam soort van het ander. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel een heel geestig idee. Ja, dat, dat, ik, ik, bij ons, bij mannen, maakt het volgens mij niet zo heel vreselijk Verkoopt uit. Verkoopt het, vroeg ik me af. Wat zeg je? Verkoopt het? Nou ja, wij schijnen dus een enorme fanbase te hebben onder lesbische vrouwen, dus laat ik me door deze dames dat vertellen. Dat wist jij ook niet? Nee, nee, daar heb ik me niet zo heel druk mee bezig gehouden nog tot nu toe. Maar dit, ze hebben me van weten overtuigen dat er een heleboel lesbische dames zijn... die het heel leuk zouden vinden als we nou eens uh, aan, de, aan de vrouwenliefde... en een, een lesbische modellen in zouden staan. Ik denk dan aan mezelf, wat maakt het uit. Maar goed, en, en die dat, mannen die dat blad elke maand bekijken, die liften toch wel mee. Die, die, die vinden gewoon een mooie vrouw. idee, die, nee, die hebben die precies. Die, die, die gaan daar, ja, van, die gaan daar vast zo helemaal zo. op los op dat idee. Dus ja. daar, daar zie oh, ik geen verlies aan om de, de oh, oh, vraag te boek. beantwoorden. En, en, en, en ik denk die gaan misschien... los op dat idee. Ja, ja, ja het, is, het is Ik geloof dat natuurlijk... ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ik weet zeker dat jij begrijpt wat ik bedoel... En, en, en, de, ja, dus het is ook wel grappig. En we hebben inmiddels wat redactievergaderingen... met deze lesbische redactieraad, die ik dus ook alles laat doen. Ik maar alle de... rubrieken komen ook in de, de lesbische... Ja, voor zover het enigszins haal en denkbaar is. En, maar bijvoorbeeld, we krijgen een, een, een lesbische casting. Ik weet niet helemaal precies hoe ze van plan zijn... om vast te stellen of al die uh, aspirantmodellen inderdaad lesbisch zijn. Ik ga me daar in ieder geval niet mee bezighouden... Oh. want ik heb het dames over. We zijn en en ik lees ook. jouw blad uit voor het, voor het interview. Uh, wie, wie staat er dan als lesbo in de... Uh, vooralsnog, volgens mij willen ze Anouk, de zangeres... die niet lesbisch is, oh. maar wel een enorme lesbische following schijnt te hebben. Ik heb hem laten vertellen dat de eerste zes rijen... bij elk concert van Anouk volstaan met grijzende lesbiennes. Dus dat schijnt een rolmodel te zijn, iets dergelijks. Ja. Moet je je ja. voorstellen, vermoedelijk, we, we werken het uit. En zullen je gaandeweg... Ja. Zullen je zes op de hoogte houden? Ja, we kom. houden het op de hoogte. Uh, Jan, uh, voor jou Engelbert Humperding natuurlijk Ja, en en ik zag je echt... Ja, mondhoeken gingen omhoog. Nou toen ja, je... weet je, ik geloof dat ik uh, 14 of 15 was. Hij was. Ik ben opgehouden met popmuziek bij de Monkees. Ja, en het, de oh, ja, ja, ja, ja, en uh, daarna heb ik uh, de herringmuziek uh, opgeruimd, uh, weggeschoven. Maar ik geloof dat ik Engelbert Humperdinck nog uh, dat kwando kwando. En het, en het nare ervan is, je hoort hem zingen en je weet het gelijk weer. Als je niet oppast... Ga je meezingen. Ja, maar hij heeft er, kan veel van hem zeggen, we hebben een prachtige stem. Het was een beetje een strijd al, hè? Tom Jones en Engelbert Humberdink. Ja, Tom Jones had stoere, misschien. Tom uh... Jones was natuurlijk uh, in de termen van uh, Jan gesproken, Jan Heemskerk... was de uh, he-man. Mm. En ik denk dat Engelbert Humperdinck Iets femininer misschien. Ja, ja onder de lesbo, uh, dames. Ja, niet alleen lesbo-dames, vrees ik. Ik denk dat <laughs> ik met hun uh, diverse dames tot, tot glorieuze oh, momenten heb. Oké, oké. Maar dat was bij Tom Jones ook. Want ja. die, uh, het hele podium lag altijd bezuid. Ja, maar ja, ik weet wat je bedoelt, denk ik inderdaad. Het, het, het, het, Engelbert heeft een wat vrouwelijke touch. Ja. Ja. Ja. Maakt die kans denk jij? Uh, ik weet niet of je het soms Nou, ik denk even. dat hij uh, uh, in elk geval voor de Indiaan eindigt. <laughs> dat <laughs> Dus als hij. Ergens uh, deep down low eindigt, is het nog altijd op de een na laatste plaats. Goed, nou we gaan dat uh, zien. Hij gaat uh, gewoon meedoen en uh, dat is mooi. De kroener Engelbert Humpedink uh, bij het Eurovisie Zongfestival namens Engeland. Zometeen praten we door uh, over uh, nog belangrijke zaken in de media. Nu eerst Dorald Meegens. Radio 1 Het NOS-journaal. Wie een in het buitenland geregistreerde auto heeft, maar wel in Nederland woont... moet gewoon wegenbelasting betalen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Een Nederlander met een in Duitsland geregistreerde auto stapte naar de rechter... nadat hij in Nederland volgens hem onterechte naheffing had gekregen. Hij vond dat hij alleen belasting in Duitsland hoefde te betalen. De Raad oordeelt dat de man ook gebruik maakt van Nederlandse wegen... dus gewoon wegenbelasting verschuldigd is. Europese banken hebben gisteren 777 miljard euro ondergebracht... bij de Europese Centrale Bank. Dat is een recordbedrag. Banken stallen in toenemende mate tegen een geringe vergoeding geld bij de ECB, omdat ze elkaar niet helemaal vertrouwen. De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV beginnen volgende week zonder taboes aan de onderhandelingen in het katzhuis over miljarden bezuinigingen. Zijn minister de Jager, naar aanleiding van de tegenvallende cijfers van het centraal planbureau. En het dak eraf in Sittard. Daar heeft een vrachtwagen vol wietplanten in een tunnel zijn dak verloren. De truck kwam vast te zitten in de tunnel. De chauffeur gaf flink gas om los te komen. Dat lukte, maar daarbij trok hij ook het dak van de laadruimte kapot. De politie vond de vrachtwagen later terug, zonder chauffeur. En toen bleek dat de laadruimte vol stond met hennepplanten. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt, maar in het midden van het land... breekt op een aantal plaatsen de zon door. Later kan ook in het zuiden van het land de zon doorbreken... In het noorden komt nog steeds mist voor en deze lost vanmiddag langzaam op. De temperatuur stijgt onder de bewolking naar 10 of 11 graden en als de zon doorbreekt kan het een paar graden warmer worden. In het Waddengebied wordt het niet warmer dan een graad of 7. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit het oosten tot noordoosten. Vanavond klaart het tijdelijk op en vannacht kan de plaatselijke mistbank ontstaan. De temperatuur daalt naar 3 graden in het noorden en 7 in het zuiden. Morgen blijft het overwegend bewolkt en de maxima komen uit tussen 9 graden op de Wadden en 15 graden in het zuiden. In de avond trekt vanuit het zuidwesten een gebied met lichte regen over het land. De dagen daarna wordt het langzaam frisser, met vrij veel bewolking en alleen tijdelijk wat neerslag. ABB ah, Verkeersinformatie, hardnekkig gemist. U hoorde het al in het weerbericht. In Friesland en de kop van Noord-Holland heeft het verkeer er af en toe nog last van. Op de A4 Den Haag Amsterdam staat een file bij Dorp. Daar is de verkeerssituatie sinds vanochtend veranderd. En daar moeten de mensen duidelijk nog aan wennen. Op de A13 Den Haag Rotterdam is een vrachtwagen gestrand bij de afrit Berkel en Roderijs. Er staat 5 kilometer file. De rechterreist ook naar Rotterdam is dicht. Helemaal dicht is de N15, de weg vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Maar het is een vrij eenvoudige omleiding via de Kalanbrug. De afsluiting is trouwens tussen de afrit Brielen en Rozenburg. Het treinverkeer ligt stil op twee plaatsen. Tussen Maastricht en Beek-Elslo, na een aanrijding. En ook tussen Roermond en Weert rijden geen treinen. Daar rijden inmiddels bussen, maar toch kan de vertraging oplopen tot een uur. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Jan Tromp, journalist bij de Volkskrant... en Jan Heemskerk, de hoofdredacteur van Playboy. We gaan het hebben over de orde van advocaten in Maastricht. Want die zijn daar een onderzoek begonnen naar uh, vermeende uitlatingen. Zo staat het van advocaat Theo Hiddema. Uh, die zou hebben gezegd, zegt uh, de deken... Uh, dat uh, mensen zichzelf met een wapen moeten kunnen verdedigen. Hij heeft een interview gegeven aan het AD. Dat was ook de kop, geloof ik. Later zat Hiddema bij Pauw en Witteman en zei onder meer dit. Nou, als u nou in die bedstee ligt en u hoort wat humor, dan bent u de klos als u geen pistool heeft. Nou als ja, u het wel een, hoe dan kunt je, u tenminste het vanuit een zekere afstand het, on, het, het ongenode bezoek te weerstaan. Schietend? Ja, natuurlijk. Ja, het ging vooral over uh, Oost-Europese bendes... die als plunderende horden door ons land uh, zouden trekken. Met name daar dus in die grensstreken. Um, even voor de context, dus dat we niet allemaal heel bang moeten zijn. Um, Jan Tromp, vermeende uitlatingen, zegt de deken nou ja, je hoort het hem zeggen. Ja. Dus vermeend uh, schrappen we. En dit is, wat mij betreft, helemaal in de stijl van uh, Hidema die altijd de overtreffende trap uh, zoekt. Dus we hebben van staatssecretaris Steven al toestemming gekregen om een uh, knuppel onder ons hoofdkussen uh, te leggen. En nu krijgen we van uh, advocaat Hedema toestemming om er uh, op los te schieten. Ja. Um, Jan, hij schermde met allerlei dossiers, want hij, hij staat dan zeg maar, de verdachten bij over het algemeen. En hij zei, ja, ik lees daar de vreselijkste dingen in, hoe, hoe, uh, wat voor terreur daar wordt uitgeoefend. En, en zo kwam hij eigenlijk tot zijn advies. Ja, het blijft een redelijk wonderlijk advies. Ik zou het niet doen. Ik, ik begrijp ook eh, landen als Amerika dat dat regelmatig misgaat. En onschuldige familieleden, dan wel huisdieren afvlaarden worden geschoten. Bij de, als je denkt dat er een uh, Bulgaarse bende beneden staat. Uh, wat het natuurlijk wel is, is. Uh, gisteren kwamen ook wat cijfers uit. Ik, ik, ik citeer een klein beetje in de commissie van, uh, van de collega's van WNL. Maar dat er geloof ik maar 3% van alles wat ooit aangifte wordt, uiteindelijk leidt tot veroordeling van een dader. Iets meer dan 6, was... geloof ik. Maar, maar veel ja, is we... het niet. Heel nee. erg weinig. Ja. Ik, ik, zeggen dat, dat helemaal... Maar het blijft eh, illegaal, hè? Een pistool aanschaffen. Nee, nee maar volgens mij heeft het helemaal... Maar dat heb ik misschien niet goed geluisterd. In ieder geval gezegd dat je wel eerst een wapengekoning ja, moet ja. aanvragen. Dus hm. hij is volgens mij niet van de school dat dus we naar België moeten rijden om daar een Lee enfield te halen nee, en dan dit rond te gaan knallen. Maar... Uh, ik zou zeggen dat er belangrijker discussies vallen te voeren... Ja. op het gebied van misdaadbestrijding... Uh. dan het feit of je wel of niet een, een, een vapen... Onder maar toch nog even, hij zegt dit in de media. We hebben een ad zat dus bij Paul Witteman om het te, te, nader uit te leggen. Uh, ja, hij is advocaat. Wat heeft die orde van advocaten daar mee te maken? Hij is toch, nou, die hij orde is toch... van, uh, van advocaten... die heeft een zekere uh, um, code. Een uh, civiele code. Hoe je je als beroepsgenoot... Uh, hebt uh, te gedragen. Dan gaan de dagen voorbij dat ik die code niet lees. Maar het zou me niet verbazen als daarin staat dat een, uh, een beroepsgenoot niet moet nou, oproepen tot. Nee, maar als hij dus een, een, in dit geval daar een mening over heeft, dan had hij die dus niet mogen zeggen? Nou, niet als. Uh, dan had hij moeten zeggen: Ik ben uh, Theo Hiddema, ik ben gekke Henkie. Je hoort van mij wel vaker idiote opvattingen. <lacht> Kijk maar uit, als ik zit hier niet. ik zit hier niet als uh, de strafpleiter dat uh, er voor woord, trouwens, als we, je bent ook al een stijlman, neem ik aan, hij heeft wel een ja. mooie taalgebruik, hoor. absoluut, ik dat een heeft wel dat, ja, ja nou, kunstenaar is een beetje groot woord, ja, het maar hij kan wel. dat goed. En dat gezicht van hem, dat spreekt. Het is jammer dat, dat het hier radio is en niet televisie, want dat gezicht, dat spreekt uh, boekdelen. Dat zegt voortdurend: ik heb geen kloot uh, met jullie te maken, <lacht> en ik maak dat uh, zelf al uit. En daar uit dat soort Eigenwijzigheid, zou ja. ik maar zeggen, komt dit standpunt ja. volgens mij ook... Voort. Maar goed, ik vind nog steeds dat die orde van advocaten daar werkelijk... Hè, want die geen, geen business heeft om zich daarmee te bemoeien. Je kunt ook uitzeggen, nou ja, wij vinden meneer Hedema een, een mafketel. Dat, dat is prima, dat mag de orde van advocaten dan vervolgens weer vinden. Maar onderzoek gaan doen naar vermengde nou ja, uitlatingen. Die orde, die als... orde die heeft een zekere uh, code. En ter bescherming uh, van uh, de beroepsgroep, ter bescherming van de betrouwbaarheid van uh, de beroepsgroep. Nog een keer, ik, ik weet niet precies wat er in nee. artikel 3 staat... maar ik kan me voorstellen dat er uh, beroepsgenoten zijn... mede-advocaten die zeggen, Hiddema, hou eens op... Schaam, met, met uh, een beetje als Charlotte te gedragen. Ja, ja oké, okay, nou, uh, op, ja. dat is dat. Lutz Jacobi, de uh, Dark Horse onder de PvdA-kandidaten... was gisteren het gast bij Pauw en Witteman. Jeroen Pauw kwam eerder deze week... Uh, een beetje, beetje toch wel gesteund ook door, door Witteman, moet ik zeggen... in botsing met Al Bayrak, omdat hij bleef hameren op uh, haar vrouw zijn... haar Turkse komaf... Uh, we lieten het aan het begin van de uitzending al even horen: hoe Paul Jacobi gisteravond vroeg of zij er bezwaar tegen had uh, om het over haar vrouw zijn te hebben en ook over haar Friese komaf. Uh, was duidelijk een beetje een hint naar eerder die weken? Ja, dat denk ik wel. Heb jij het gezien, dan? Ik heb het gezien. Nee, je je het snel even. En, even zoals ja, ja. ja, nou ja, goed. En uh, ja, wat je eruit kunt uh, afleiden is dat uh, Jeroen het kennelijk heel vervelend vond dat hij van links en van rechts en ook door het midden erop aangesproken is, op de manier waarop al Bayrak... Euh, eerder die week euh, behandeld werd door het euh, tweetal. Ja, dat was... Euh, voor wie het gezien heeft, kan ik alleen maar herhalen dat dat gezeik was. Wat, wat, wat, wat was... vond je gezeik? Nou, ja. Dat zij werden aangevallen, de twee interviewers in deze? Nee, dat vond ik niet. Ik vond het gezeik dat zij maar bleven ja, hameren ja, okay. op het feit dat ze vrouw was en, en Turk was... Uh, of althans, van Turkse afkomst, ja. is Nederlander. Ja. Jij, was, en, jij was dus eens met de kritiek die er uh, kwam? Ja, ik begreep niet waarom dat zo lang uh, moest duren. Het werd ook een heel vervelend... <coughs> ik geloof dat, uh, dat uh, Paul Witteman er mede voor is... om laten we uh, op de avond op een prettige manier geïnformeerd te worden. Dit was onprettig. Ja, wat je er misschien een beetje uit kunt afleiden, Jan... in jouw uh, verder denken, is dat ze dat niet erg van gediend zijn... Om tegengesproken te worden. En dat ik moet zeggen, kunnen. ik vind het wel ja. prettig dat dat dus wel gebeurt. En dat daar dan een beetje kinderachtig op gereageerd is, dat, dat ontmaskert. De die mannen zijn natuurlijk, de hele, de hele varenavond is natuurlijk van... van eh, die, daar, daar staat niets tegenover ergens ooit. Die hebben het monopolie op, ja, op, ja, die op, hebben op het de goed. Geurige, wacht even, die hebben het goed gedaan. Ja, nee, nee, Zowel maar, met de wereldrijd ja, door, als laat op de avond met Paul Wittemann. Zeker Zeker, maar daar, daar groeit dus kennelijk ook een soort van vanzelfsprekende arrogantie bij. Van wij worden morgen... hier niet tegengesproken. En, eh, wij, wij, dat, dat is, of je nou het Rutger-incident, wat je daar verder ook van ja. vindt, hoor. Ik ben helemaal niet zo'n vreselijke fan, maar... Je kon al duidelijk zien, een botsing van culturen zien. En wat je er voor name zo interessant aan was... is dat je echt kon zien van dit zijn wij niet gewend. Wij worden hier op een manier behandeld. Hè. Het, het, het fatsoen, viel ook regelmatig. De heertjes waren <coughs> allemaal ernstig in de wiek geschoten. <coughs> wat krijgen we nu? Wie is deze vandaal... die hier onze gezellige, prettige... Ah, je overdrijft een beetje, maar ik heb morgen... Sfeer. toevallig met Bert Wagendorp... Een, uh, een verhaal in de krant over... Het leiderschap en hoe moeilijk dat is geworden in de, uh, in de politiek. En daarin stelt Jacques Wallage voor dat wat uh, bij Paul Witterman gebeurt minstens zo invloedrijk is als wat er in de Kamer gebeurt. Ik uh, ja, ja, ik denk ook dat dat uh, waar is. Ik weet niet of het hoort, maar je ziet wel dat, het, ja, dat, dat de macht. Uh, verschoven is. Politici ja, nee, gaan meer hun, uh, laten we zeggen, verantwoording in de media geven dan dat ze dat in de Kamer doen. Ja, en worden daardoor ook, mede daardoor ook publiek bezit. In toenemende mate. Mm. Ja, uh, daar valt ja, ja, veel dus over te zeggen, maar de. de, de Sorry, uh, me, dat ik je ontdek. maar het dus ja, is wel nee, goed nee. Dat, dat die, dat die, dat ja. die, die kritiek richting. of dat, die, dat, dat de, de, de, de, degenen die naar dat programma kijken. ook beginnen te zien wat voor rol daarin de presentatoren spelen. en daar ook blijk van geven of ze dat voor ja. of afkeuren. Ik vind dat niet slecht. Hoe ik voel vind je dat Lutz Jacobi deed trouwens? Nou ja, ik, ik, ik, ik moet zeggen dat ik net als, eh, als hoe heet hij van, van de krant, Jules, paradijs, een middelijke sympathie voor de, voor, de, voor de schat opvat. Ja, omdat ja, het zo'n enorme, ja. uh, grote opgeblazen teddybeer is, Jules. Ja. Ja. Nee, maar, is, nee, is, je, maar je moet toch vrezen. Dag lutz Nee, nee, nee, nee, Lut nee. is een lieve, lieve vrouw uit het, uit het, het, het, het, uit het, man het Ja, Jules even voor de mensen die dat niet gezien hebben. Jules, Jules, Jules Paradijs, de hoofdredacteur ja. van de Telegraaf. Die zat daar ook om een andere reden trouwens. Maar die ging ja. zich ook in dit gesprek mengen. En die zei eigenlijk tegen Lutz-Jacovi. Ja, ik, ik, ik hoor u nu een tijdje aan. Nou, want bij mij bent u de ideale uh, ja, maar kandidaat. maar je dat denk dat een beetje, ben je wel ook een beetje bedoeld van. Dan hoeven we helemaal niets meer te vrezen van dus ja, we, we hebben het er, die weten wij, van, van echte Jan ons radioprogramma... natuurlijk eh, oom Roon steunen officieel. Ja, Roon eh, Vanwege Plastisch. het feit dat hij poont en, en, en dus ook ons van inkomen voorziet. Maar, eh, if the truth be known, dan zouden wij zeggen dat, dat, dat, het, dat het van Dam moet worden. Dat, eh, van Dam? Ja, ja, dat is toch de enige jongen, min of meer, ja. dat je kunt aannemen... dat er dan iets nieuws zou gaan gebeuren. Die kreek ja. vinden we een tikje toch een tikje, tikje, <coughs> heel milieu en, en oom Roon, ja, het is ja. toch een tikje een beetje ongelooflijk. Ja, Roon is Ronald Plasterk, ja, hè? Ja, ja dat ja, ja, ja. noemen zij oom Roon. En Er ja, en en en ja. zijn ook nog luisteraars die niet naar die Janne luisteren. Ja, ja, maar dat, dat gaan we ja. snel veranderingen ja. brengen. Ja, nog even, <laughs> jij, want je hebt ook heel lang in Den Haag ontgelopen, zo'n Lut Jacobi, ja, ik denk dat die, dat die niet veel kans heeft, hè, toch? In nee, instantie. nee, de, de, je moet uh, één ding uh, schappen, één woord schappen in die zin, dat is het woordje veel die heeft geen kans. Geen, geen kans, nee, oké. Okay. Nee, nee, nee, En uh, Ik denk dat ze uh, dat zelf weet. Ik, het is mij eerlijk gezegd een beetje duister... waarom ze zich uh, kandidaat heeft gesteld. Het gaat tussen die vier, maar de spannende vraag daarachter is... hebben we dan op 16, 17 maart. De echte leider te ja, pakken. De ja, de echte leider. Wat ja, komt er dan dus, van buitenaf nog dus iemand? Over. Ja, dat ben ik met je eens hoor. Ja, het is een, nou ja, het is een kijk, beetje... het is toch... Het is toch uh, je kunt uh, alleen maar kiezen uit uh, zittende uh, fractieleden. Nu. En, nu. Ja, nu. Ja. En uh, nou ja, het is een massief ja. probleem. Niet alleen trouwens weten, voor de Partij van, van de Arbeid... ook, ook voor het CDA. Ja. Je? Jij weet ongetwijfeld meer, denk ik, als, als, als, als... eerbiedwaardig medewerker? O, oe, als nee, maar goed, was. het is toch bekend dat die, die wethouding in Amsterdam, als je de, de ja, dat zit daar een beetje de... op te wachten... Jawel, maar dat zijn overspannen verwachtingen. Hmm. Uh, ik denk zelf eerlijk gezegd dat de jongen bedankt voor de eer, maar zelfs als hij het zou doen, dan zijn de verwachtingen weer zo hoog gespannen. dat je alleen maar een tegenvaller kunt meenemen. Nog even over Sjoe Paradijs, want ik zat daar omdat Jeroen van Merwijk, de cabaretier, die heeft zich aangeboden bij de Telegraaf, van, uh, neem mij nou eens aan als linkse columnist, want in jullie krant staan geen linkse columnisten, terwijl in Linkse kranten als die er nog zijn. Maar goed, linkse kranten wel rechtse columnisten hun verhaal doen. Jules Paradijs zei van ja, ik vond die columns gewoon niet goed genoeg. Maar ik had het idee dat hij ook helemaal geen trek daarin heeft. Is dat verkeerd eigenlijk? Dat een rechtse krant, Telegraaf, geen linkse columnisten heeft? Mij wordt ook heel vaak gevraagd... waarom zitten wij geen lelijke naakte vrouwen in Playboy? Of het hele dikke? Want dat zijn toch ook mensen Ja, vind je wel een goede vergelijking. Nou, het is meer van... je stelt je met een publicatie iets ten doel. Je probeert een bepaald publiek te bereiken. Ja. en daar ga je, die ga je nou, entertainen okay. en informeren, ja, okay. naar jou goeddunkt. Ja. En als jij een linkse krant hebt, of zo zou Remarkers vermoedelijk niet meer noemen... Maar, of in dat het geval het van paradijs, niet. een rechtse krant... Ja. dan is dat je goed recht om maar de daar in een geval... Ja, De ja. Telegraaf is ook veel meer oudsproken ja. aan de rechterkant dan uh, de Volkskrant. In ieder geval de tegenwoordige Volkskrant heeft een, wat wij dan noemen, progressief uh, DNA. Maar we zijn vooral uh, geïnteresseerd in een veelheid uh, aan meningen... En daar horen ook columnisten bij die niet nee, maar van oorsprong... Links. Ja. Als je maar is het erg dat de telegraaf dat niet doet? Ja, maar als ja, pluriformiteit je weten. Want, die, nou ja, met ja, de pluriformiteit je keuzes. Maar als dan dat niet dat. het geval is. Nee, dan moet je niet doen. Ja, ja, voorkomen zei, het doen. Volkomen eens. Het het, het, is, het, het, is, het ja. eens met deze ja. Ja. Links en rechts is een beetje ouderwets. Dus ja, ja, precies. Ja. Maar dat is, ook, dat is ook de reden, denk ik, dat, uh, dat, dat, dat het verhaal van Van Merwerk niet helemaal opgaat. Want, ja, links en rechts bestaat toch eigenlijk. Eh, niet maar meer. goed. Ik denk dat Sjoel Paradijs heel goed weet wat zijn uh, lezers willen lezen. Dat is. Ik denk, als ik dat zo mag zeggen... veel meer dan bij uh, de Volkskrant lezers het geval is... die willen bevestiging van uh, wat ze toch al uh, vinden. En daarin worden ze door die krant perfect bediend. De dus telekaf, daarom zou je... Ja. Ja, Waarom zou die dat de, de notie van een krant als een, als een volmaakt objectief ding. Het feit dat er links- en rechts-kranten bestaan, zegt al dat dat niet zo is. En Ook de Volkskrant en NSC en allemaal. Ja, maar het gaat nu om columnisten, dus die zijn ja. per definitie niet ja. uh, objectief. Nee, overigens, overigens vond Paradijs zichzelf uh, niet rechts. En uh, hij zei: er zijn wel degelijk ook linkse columns in de Telegraaf te lezen. Zoals van Rob Hoogland, las ik op Twitter. Ja, dat, oh, oh, klopt, ja. dat is heel uh, geestig. Ja, hij noemde een, uh, een economisch uh, columnist. Het zou mij verbazen als er tien telegraaflezers uh, te vinden zijn... die uh, de man als zodanig herkennen. En wat was nou het bewijs? Het bewijs was dat deze man ook vraagtekens zet bij de... Aftrek van hypotheekrente. Er is geen econoom meer in Nederland ja, te vinden. Links of rechts. Die dat niet doet. Nee. Uh, goed, nou, uh, eigenlijk is het ook niet erg. Zeggen jullie telegraaf, is de telegraaf. En dan weten we ook wat we daaraan hebben. Dank voor uh, jullie bijdrage aan dit Mediaforum. De beide Jannen waren dat: Trump en Heemskerk. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan snel door naar de andere kant van de tafel. Het is vrijdag en dan kan het maar zo gelijk spel worden. Hè. De beslissingsronde, dat is altijd de mogelijkheid van de vrijdag. Dat betekent wel dat er 136 punten uit moeten rollen vandaag. Want hier werd maandag al neergezet, die topscorer En Bertel Bransen uit Amersfoort, hij is 41 jaar, gaat dat nog een keer bestrijden. Welkom. Goedendag. Het wordt een knappe klus. Ja, spannend. Maar we gewoon bedrijven. Euh, euh, euh, doen. Je hebt een eigen bedrijf, zie ik, IT Adviesbureau. Thorax ja. Ik vraag altijd: wat is het laatste goede advies waar jij dan heel tevreden over bent? Yes, dat ja. hebben we goed gedaan. We hebben nu net een nieuwe opdracht. En dan gaan we een huiselijk geweldsregio euh, bedienen of helpen met het euh, aan elkaar koppelen van de informatie. Dat betekent dat zij. Euh, met een, ja, een relatief klein project toch heel goed uh, gezien en, dat, en dat die kunnen bedienen. Dat is ook heel erg voordat de IT goed geregeld is... en dat we dus weten dat als meneer X ineens verhuist naar een plaats verderop... Uh, dat we weten dat hij uh, dat zo ja, dat soort Vooral is, de instellingen maar. van elkaar weten dat zij met hetzelfde gezin bezig zijn. Ja. En door okay. uh, ja, sneller hulp kunnen bieden en betere hulp kunnen bieden. Ja. Nou, kijk aan. Kijk of je het nieuws een beetje gevolgd hebt. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. De nationale nieuwsquiz. Ja, de cijfers zijn somber. Dat zijn dramatische cijfers. De cijfers zijn inderdaad ernstig. Ja, dat zijn toch uh, behoorlijke tegenvallers. Echt heel somber nieuws. De kortcijfers, die vallen uh, behoorlijk tegen. Blind uh, schrappen kan iedereen. Pak er een boek bij, zet er een streep erin en je bent erbij. Dat is een enorme opgave. Het kabinet zal een enorme moeilijke klus krijgen. Ja, slecht nieuws gisteren. De CPB-cijfers werden bekendgemaakt. Vraag 1. Volgens de Europese regels mag het begrotingstekort... niet meer dan 3 van het bruto binnenlands product zijn. Op welk percentage zou het begrotingstekort volgend jaar uitkomen... volgens het CPB, als we dus niet bezuinigen? Dat is 4,5 En dat is goed. In 2014 zou het 4,1 zijn en in 2015 3,3. Vraag 2. De Europese Commissie zou ons land ruimte kunnen geven om af te wijken van die 3 procent. Bijna alle partijen in de Tweede Kamer vinden dat dat moet kunnen. Maar welke coalitiepartij wil dat ons land zich wel houdt aan die 3 procent? De VVD. En dat is goed. Vraag 3. De krant uh, hebben we erbij vanochtend. We hebben daar een kop uit geselecteerd en uh, willen graag weten waar gaat deze kop over. Niet eens, wel begrip voor ons. Gaat dit één over bewoners van Westkapelle... die ontkennen dat zij wisten van het jarenlange misbruik van een dorpsgenoot? Politieagents schrijven vanaf maandag geen bekeuringen meer uit... om minister opstelten te dwingen met een beter CAO-voorstel te komen. Of drie minister Leers van Immigratie die in Polen uitleg gaf... over het Polen-meldpunt van de PVV. Dus niet eens wel begrip voor ons. Ik moet gokken, maar dat zal het eerste zijn. De bewoners van Westkapelle... Uh, het is niet goed. Het was een kop vanochtend uit het AD. Uh, minister Leers was gisteren in Warschau om te praten uh -huh. met twee staatssecretarissen. Daar er zijn afspraken gemaakt. Polen gaat helpen om landgenoten die in ons land aan lage wal zijn geraakt terug te nemen. Dus het was optie nummer drie. Vraag vier. Ook premier Rutte moest verantwoording afleggen over het Polen-meldpunt van de PVV. Hij ging naar Brussel voor een gesprek met wie? Uh, met de ja, alle premiers van, de, van Europa. Dat is een gokje, ja. ja, zegt hij schuldbewust. Nee, Het was Martin Schultz, voorzitter van het Europese parlement. Rutte herhaalde tegenover deze schuld dat de Polen-website... een initiatief is van de PVV, waarop hij gewoon niet reageert. Vraag 5, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Het Blijkt nog steeds dat heel veel homo's geen vertrouwen hebben in de politie. Nog steeds zijn er wijkagenten die zeggen... doet u er maar niks aan, want het wordt alleen maar erger. Het is een krol. Goed. Henk Krol, hoofdredacteur van de G-krant. In september vorig jaar opende die krant een meldpunt voor homos... uit onvrede over de manier waarop dit wordt aangepakt. Vraag 6. Een provinciale tak van het COC... heeft een onderzoek gedaan naar discriminatie van homos. En daaruit blijkt dat bijna de helft van de lesbische vrouwen... homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders in 2011... te maken kreeg met discriminatie. In welke provincie werd dit onderzoek gedaan? Moet ik ook weer gaan gokken. Uh, nou, laat ik mijn eigen provincie doen, Utrecht... Is niet goed. Het is Noord-Brabant. Het ging met name om verbale agressie. Ongeveer 6% is fysiek of seksueel mishandeld. Laatste vraag. Maximaal nog vier punten te verdienen. Die kun je ook nog gebruiken. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Vraag is simpel. Wat bedoelen we hier? Het gaat dus om één term uit het nieuwsaanbod. En die willen we graag weten. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Hier komen ze. 4. Mijn soorten worden vernoemd naar het land van herkomst. 3. Ik ben ook te vinden in pannenkoeken of lollies. Twee. Samen met wiet ben ik de populairste. Uh, stop. Uh, ja, Verdovende middelen, verslavende middelen. Welke specifiek? Uh, ja, cannabis, hash, wiet. Uh. <laughs> ik kijk even naar de jury, want het ging echt specifiek om hash... omdat daar natuurlijk heel veel over te doen is. Uh, met, met die Kamermeerderheid die uh, mm -hmm. voor dat verbod op hash is. Maar misschien is dit te veel gokken, vindt de jury, of niet? Jongens, uh, kijk even naar de overkant. Er <laughs> wordt geschud. Um, ja, maar er wordt, wordt overlegd, begrijp ik. Nou, dat, dat moet dan heel snel gebeuren, want we moeten zometeen weten... of we er een, een beslissingsronde uit kunnen slepen. Hoewel ik weet bijna zeker dat dat al niet lukt. Want um, je hebt nu drie uh, die geteld zijn. En als dit erbij komt, dan komen er misschien nog één of twee punten bij. Het is fout gerekend, hoor ik zelfs. Nou, kijk aan. Ja, streng, um, dan, komen dus, dan komen we dus op we drie. Voor de eer, ja, precies. En dan gaan we daar zometeen deel twee van de quiz meespelen.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 Vandaag luidt de stelling. Een verbod op de verkoop van hars is een goed idee. Daar is het alweer. Uh, als het aan de regeringspartijen ligt, dan mogen koffieshops niet langer hars verkopen. Veel van de verkochte hars komt uit landen als Afghanistan, Pakistan, Marokko. En het kabinet wil geen criminele organisatie in stand houden. door het gedogen van de verkoop van die hars. Een verbod op de verkoop van hars is een goed idee. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website: www.stand.nl. En als u twittert. En of oneens. doe het dan met Hekje standpunt. Goed zo, zometeen deel 2 van de quiz, maar dat gaan we wel gewoon spelen natuurlijk. Uh, alleen weten we dat Bertil Balansen het uh, gewoon niet gaat halen... want dat gaan we gewoon niet redden in, uh, in de tijd die we hebben. Zouden 46 vragen goed moeten zijn? Lijkt me iets uh, te hoog greep. dat wordt heel lastig inderdaad. 136, dat is de hoogste score, dus we weten ook al wie de winnaar is. Maar toch, om het spel af te maken, gaan we dat zometeen doen. Deel 2 van de quiz met Bertil, nu Jason Bras.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 I won't give up. Het was Jason Moraes. Daar gaan we dan met deel 2 van de quiz. Bertil Bronsen 41 jaar uit Amersfoort, is de kandidaat. Maar we hebben eigenlijk al vastgesteld dat hij niet meer de winnaar kan worden van deze week. Daarvoor heeft hij te weinig punten gescoord in deel 1. 3 namelijk. Daarmee gaan we wel vermenigvuldigen... om te kijken of je toch nog met opgeheven hoofd het Mediapark kan verlaten. 90 seconden de tijd. Als je het antwoord niet weet, pas zeggen. Hier komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Mede door de samenwerking met Harry Potter en Star Wars... heeft welke fabrikant meer winst gemaakt? Lego. Goed, naar wat mag er in Friesland weer worden gezocht? Kiviseieren. Goed, een museum. In welke stad is ontruimd vanwege het lekken van condensdruppels? Pas. Düsseldorf, hoe heet het cruiseschip waar mensen dagenlang op vast hebben gezeten... Concordia. maar dat nu weer veilig aan land zijn? Costa Allegra is het. Oké, okay. oh ja. Wat is sinds de invoering van de euro opgelopen naar een recordhoogte? Pas. Dus de werkloosheid. Welk orkest zal volgend jaar vanwege zijn 125-jarige jubileum als eerste orkest ooit zes werelddelen bezoeken? Concertgebouw. Goed. Vrouw van welke Amerikaanse staat heeft onder invloed drugs een boom van uh, 3500 jaar verbrand? Uh, ik snap de vraag niet. Sorry. Nee, ik ook niet. Een vrouw uit welke Amerikaanse staat heeft onder invloed van drugs een boom van 3500 jaar verbrand? Californië. Het is in Florida. In het noorden van welke plaats zaten gisteren duizenden huishoudens zonder stroom? Pas. Dat was in Vlaardingen. Welke Griekse politicus levert na president Coralos Papolias ook zijn salaris in? Papa de Dat is goed. Het file knelpunt op de A4. Bij welke stad krijgt vanaf volgende week extra rijstroken? Den Haag. Dus is Leiden. Welke website heeft bekend een tijd serieus na te hebben gedacht over een eigen valuta? Pas. Google. Een prins uit welke Duitse deelstaat moet wegens geldgebrek een diamant verkopen? Noordwijn-Restwalen. Pruisen staat hier. Welk voormalig NBA-speler heeft zijn huis te koop staan voor 22 miljoen dollar? Jordan. Ja, goed. Een busje met wat voor dieren raakte deze week betrokken Puppies. bij een verkeersongeluk in Groningen? Nee, het waren zeehonden. Oké. Okay. Ja. Ah, de pubjes waren in, uh, in ja, Duitsland. Ja, klopt. 113, ja. Ja, dat, ja. dat was ook een heel uh, erg verhaal, maar toch. Um, maar goed, in de buurt, hè. Er waren ja. de vijf goed. kom je op 15. Maar je had eigenlijk een beetje de, de moed al laten varen, had ik het idee. Van nou, ik doe die deel 2 ook nog even. Nee, nee. Ik heb mijn best gedaan, maar blijkbaar zat er niet meer in. Ja, ze waren ook best wel moeilijk af en toe die vragen. Vond ik wel, ja. Um, <laughs> je krijgt de kaarten mee voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Dankjewel. En uh, gewoon over een tijdje nog eens een keer meedoen. Prima, we gaan uh, lekker naar beeld en geluid. Oké, okay, veel plezier ja. daar, want het is okay. altijd leuk daar. Bedankt. We gaan naar de winnaar van deze week. En eigenlijk was het dus net al bekend. Jolien Kok, goedemiddag. Goedemiddag. Uit uh, Amersfoort. Uh, je hebt verteld dat je veel leest. Nou, van die 300 euro die ik je dan ook nog mag overmaken... kan je aardig wat boeken kopen. Uh, ja, dat zou kunnen, maar dat was niet van plan. Oh, wat ga je ermee doen? Ik ben van plan een mooi koffieapparaat te gaan kopen. Haha, ja. kijk aan. Nou, euh, doe dat en, en denk aan ons dus bij elk kopje koffie dat je zet. Dat ga ik zeker doen. En Je mag ja. je met recht de weekwinnaar van deze week noemen, want 136 punten is een voortreffelijke score. Gefeliciteerd. Ja. Dankjewel. Oké, okay, hoi. Ja. Dat was Jolien Kok, de winnaar dus van deze week. Volgende week nieuwe prijzen, nieuwe ronde, nieuwe kans ook. Zometeen gaan we praten over Turkije, want dat land lijkt helemaal geen last te hebben van de wereldwijde crisis. Een werklunch zometeen met Turks brood. Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen NCRV. Zometeen om twee uur vanuit De Kroon in Amsterdam Vrijdagmiddag live. Mirjam Sterk, onderkoningin van het CDA over haar ambitie en haar partij Welke van Scherrenburg over Pim Fortuyn Zanger Tim Akkerman is gastrecensent De rubrieken met Justus Van Oel Frits Barend en Bert Brussen En swingende rock van Jam En u bent ook welkom in de koning Amsterdam van 2 tot half 5 bij Vrijdagmiddag Live. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.